raad u aan om een FD-trein te nemen naar Berlijn. Een FD-trein? Wat is het verschil met een gewone trein? Een FD-trein heeft weliswaar alleen maar eerst en tweede klasse, dus geen derde. Maar u doet er maar negen uur over. Een aanzienlijke tijdwinst dus. En een, uh, een D-trein met wel een derde klasse, is dat veel goedkoper? Is goedkoper en doet er veertien uur over. <laughs> nou, een uh, uh, uh, FD dan maar. Uh, goed, meer. Uh, tweede klasse? Ja, ja natuurlijk. Dan reist u eerst van Hilversum naar Amersfoort. Dat is het gebruikelijke gesukkel. Inderdaad, maar daar staat uw trein dan ook klaar met een besproken plaats. Ik zal het budget even meteen voor u uitschrijven. Graag. Oh, en de bagage? De grote bagage gaat mee in de goederenwagon. U bent een toeslag verschuldigd voor de FD-trein, meneer Van Beek. Maar al met al bent u niet eens zo duurder uit, hoor. U spaart met een reis van maar negen uur een maaltijd uit in de Spijzenwagen. Berlijn. Ik ga nu naar Berlijn. Nog een miljoen telefoonpalen en ik ben in Berlijn. Eindelijk. De jonge filmacteur Harm Wellaard van Anderbeek. Zou die naam goed zijn voor Duitsland? Ah, ik zie wel. Ik maak nou zelf uit wat er met me gebeuren gaat. Ik ben 21. Berlijn. Berlijn. Er zijn dingen die een volwassen jongen weten moet. Ik kan als vrouw een heleboel niet zeggen, begrijp je. Ik heb een afspraak gemaakt met de dokter en hij wil met je praten. Arm, er zijn dingen die een volwassen jongen natuurlijk wel weet, vindt wij? Met meisjes en zo. Parijs, ik ga naar Berlijn, dokter. Jawel, dat weet ik wel. Ik wou alleen maar zeggen. Parijs is een zondige stad, begrijp je wat ik bedoel? Maar Berlijn is volkomen rot. Berlijn zou wel anders zijn dan Hilversum, neem ik aan. De geslachtsziekte in Berlijn. In feite dezelfde als hier in Hilversum, natuurlijk. Wel, arm, je moet altijd open kaart kunnen spelen, beloof je dat? Je moet je nooit en nooit voor me schamen. Hebben die geslachtsziekten iets met film te maken? niet direct, nee. direct maar nou ja nee. je snapt al wat ik bedoel berlijn ik ga naar berlijn nog even we zijn in hengelo koeien weilanden boerderijen koeien weer weilanden weer boerderijen Daarom zijn Hollanders Hollanders. Vlak, strak, groen en zwart wit Ik heb de taxi gebeld, Harm. Ik schrijf je meteen op, man. Zodra ik in Berlijn ben. Kijk je goed uit, jongen. En laat het me weten als er iets is. Schrijf of bel me dan direct. En als het daar politiek scheef gaat, Meteen terugkomen. Ook om Tom heeft dat gezegd. Om Tom zegt velen doet weinig. Harm, toen nou. Heb je je paspoort bij je? En weet ja. je nou wel zeker dat je die grote koffergramme vol mee wilt nemen? Wat moet je daar nou mee? Hetzelfde als hier, maar platen spelen. En in Berlijn is het nieuwste wat het nieuwste te koop te leer je van. Oh, daar is de taxi. Dag Harm. Harm, lieverd. Ik schrijf je morgen, mama. Het was op het nippertje. Goedemorgen. Goedemorgen, meneer. Oh wacht, ik zal u even helpen met de koffer. O, o, o, o. Zo, dat is wel zwaar, hè? Ja, dankjewel, jongeman. Zo, <laughs> dat was haasten. Wilt u niet liever vooruit rijden? Nee, nee, nee, nee, ik zit goed hier. Ik heb de reis van zo vaak gemaakt. Maakt voor mij niks uit. Maar jij komt uit een bijzonder goed nest, jongeman. Zo'n behandeling krijgen we tegenwoordig niet meer van jonge mensen. Ik weet er alles van, ik heb een textielfabriek. Oh, ik weet niks van textielfabrieken. Nou, dan ben je niet de enige. Moet je naar Oldenzaal? Nee, ik ga naar Berlijn. Berlijn? Zo, zo, doe maar. Gaat u naar Oldenzaal? Nee, nee, nee, ik ga ook naar Berlijn. Ik maak de reis twee keer per week. Verschrikkelijk, maar er zit niks anders op. Wonen je ouders daar? Nee, nee, ik ga daar er werken. Werken? In Berlijn? Ja, tenminste, dat is de bedoeling. Jongen, hoe oud ben je? 21. In Bentheim krijgen we passencontrole. Dus jij gaat naar Berlijn, hè? Mm -hmm. Je ziet er niet uit als 21. Ik zou zeggen 16. Ken je Berlijn? Nee. Dacht ik al. Heeft Berlijn zo'n slechte naam? Je hebt er natuurlijk kennissen wonen. Of toch familie? Nee, nee echt niet. Ik ken er niemand. Ja, ik wil me natuurlijk niet met je zaken bemoeien. Nee, natuurlijk niet. Maar als je mijn zoon was... Als je mijn zoon was, dan kwam je Berlijn niet in. <laughs> U doet nou net of Berlijn een vies kamertje is. Nou nee, maar Berlijn, neem me niet kwalijk. Berlijn is geen Hengelo-Voldenzaal. Als je mijn zoon was... <laughs> ik moet geloof ik blij zijn dat ik uw zoon niet ben. Burger Wout. Ah. Ik ken het alleen maar van de Aan Aanschouwelijk onderwijs krijg je nou. Ja, ja, zet u dat. dat is altijd beter, want dan vergeet je je leven niet meer. Kijk daar, zie je die koepel Dat ja. het mannenbeeld? Ja. Dat is het Herman Denkmaal. Ik vind je niet vervelend dat ik zo tegen je praat? Nee, nee, ik vind het juist plezierig. Ik maak deze reis nog voor het eerst. Ik ben juist blij dat ik iemand tref die me iets vertellen kan. Hannover Hannover heeft ons een koning van Engeland opgeleverd. We gaan straks over de Elbe en dan over de Havel. De zon gaat onder. En als we de rivier de Spree passeren, dan zijn we er. Ik moet zoologische kaarten hebben. Jij moet naar de. Ik moet naar de Middagstraatse. Dan moet je bij het vierde station naar dit uitstappen. Goed, ja, het vierde station. Oh nee, nee, wacht even. Nee, vergis me. Na zo het volgende. Ik ben in de Warme de Ringbaan. Ik moet u hartelijk bedanken, meneer. Het was erg gezellig om met u te reizen. Zo'n joggie Berlijn. God helpen je, jongen. Als ik christelijk was, dan zou ik vanavond voor je bidden. Dus na zoologische kaarten moet je eruit. Dat is uh, Bahnhof Friedrichstraatse. Verzeihung, ich habe noch einen Koffer im Zug, bitte. Das können Sie morgen am Bahnhof abholen, mein Herr. Und bitte Ihre Papiere mitnehmen. Danke sehr. Bitte. Gott endlich. Endlich Berlin. Taxi. Bitte erlangen Sie ein Taxi? Nein, danke. Guten Abend, mein Herr. Hotel Prinz Otto Albrecht? Ja. Wie weten ze Sie dat? Ze worden Al die taxichauffeurs zouden u te veel laten betalen en veel te ver omrijden. Kom Sie, mijn Het is hier om de hoek. Bitte, ik vraag uw bagage. Dorotheenstraße. Na, alzo. Damals heeft mijn vader daar gewoond, toen hij studeerde. Sehen Sie, het is niet weit. Nur een blok. Hier gibt's die Mittelstraße. Ja, ik zie het. Mittelstraße. Hotel Prins Otto Albrecht. Lieve ma, het is nu half acht in de avond... en ik ben nu een uur op de plaats van bestemming. Hotel Prins Otto Albrecht in de Mieterstraße. Waar pa heeft gestudeerd, de Dorotheenstraße, is hier op de hoek. Het is wel een overgang, hoor, van Hilversum naar Berlijn. Ook al zit er ruim negen uur tussen. Je staat hier, als je de Bahnhof uitkomt, midden in een wereldstad. En dat op het uur dat alle kantoren uitgaan. Ze zeggen wel eens verkeersaders. Nou, hier zijn verkeersaders. Zonder oponthoud worden de automobielen door de straten gepompt: straten met rijen winkels zonder einde, lichtende uithangborden en mensen, mensen, mensen. <laughs> Wat is de groest dan een poppenweggetje? Ik heb nog nooit zoveel mensen in alle kleuren en soorten en landsaarden bij elkaar gezien. Op benen en op wielen. Ik werd bij het station afgehaald door een kruier van het hotel, Frans. In de trein was een aardige heer een textielfabrikant die me veel vertelde, waardoor de reis lekker opschoot. Waarmee ik mij wil zeggen dat ik nog steeds in uitstekende staat van onderhoud verkeer. Recht tegenover het hotel staat een enorme reclamezaal met affiches van theaters. Dat is toch een teken aan de wand... Ik kan me geen mooier uitzicht voorstellen. Het hotel zelf is typisch buitenlands. U weet wel, met van die bollantarens aan weerszijden van de deur. De hal lijkt heel wat. Een grote roodbelopende trap, veel goud en spiegels. Maar naar boven toe wordt alles smaller en kaler. De portier lijkt de keizer wel, in gala-uniform. Mijn kamer is afschuwelijk netjes. Of netjes afschuwelijk, want het is mijn smaak niet. Maar helder en hagelwit. Ook de opgenomen gordijnen. Ik kijk uit vanaf mijn kamer op de binnenplaats. Dat is dus niet bijzonder. Bijster bijzonder. Maar aan de overkant staat op de muur geschilderd een posit der Gemütlichkeit Dus dat geeft wat hoop. Ik heb de kasten ingeruimd en de koffergrammofoon staat op een rekje naast de wastafel te pralen, dat is tenminste een onvervalst stukje thuis. Dag lieve ma, maak je geen zorgen. Tot dusver is alles goed gegaan. Ik ga nu naar beneden om te eten. Groet Venne, dikke zoon, Harm. Dag lieve ma, maak je geen zorgen. Wat zit jij daar met ogen op, Sap? Oh, er is een brief van Harm. Zit hij nu al in de gevangenis dan? Ja, god Venne. Hij is pas 21 en hij zit moederziel alleen in die wereldstad... waar als maar auto's doorheen worden gepompt. Hij is daar toch alleen. Dat wou hij toch? Dan kan hij zich ze filmen, maar niet heus. Ach, houd toch op, ma. Hij is vlugger terug dan je denkt. Hij ging naar beneden om te eten. Wat? Ja, dat schrijft hij. Dat hij veilig is aangekomen en nu naar beneden ging om te eten. Hoe bestaat het? Ik ben diep geschokt. 21 jaar alleen in Berlijn en dan al eten? Guten Appetit. Goedenavond, Goedenavond dank u, vrouw de rector Palsen. Ik hoop dat alles naar wens is. Bestimmt, ik heb heerlijk gegeten. Dank u zeer. Ik ben op het ogenblik de enige gast. Ach, we hebben een rustige tijd op dit moment. U bent alleen in Berlijn, is het niet, herr van Andenbeek? Mm -hmm. Ja, ik ken hier niemand. Mijn man en ik zouden het erg op prijs stellen als u de koffie samen met ons gezin zou willen gebruiken. Nou, als u dat niet derangeert, dan zou ik het erg prettig vinden om kennis te maken met uw familie. Gaat u even mee? Mm -hmm. Dit is onze nieuwe gast, herr Wellaert van Andenbeek. Ik ben zeer een dat je een bekantje zou maken, herr van Andenbeek. Het is me zeer aangenaam, herr director Paulsen. Dit is onze zoon Willy. Angeneem. Angeneem, onze zoon Karel. aangenaam, heer Van Andenbeek. En dit is mijn zuster. Ik ben Fräulein Gretel. Zeer fräulein. Hoe gebruikt u de koffie, heer Van Andenbeek? Oh, uh, uh, mag ik u vragen om een glas limonade? <laughs> Dat is <ja> typisch Hollandisch. <laughs> nou, ik kan anders niet slapen. Ja, maar natuurlijk, heer Van Andenbeek. Met genoegen. Uh, u komt uit Holland? Ja, ja uit Hilversum. Ach zo, de radiostad. Inderdaad, fräulein. U valt me zo mee. Ik had een ontzaglijk voorname Jonker verwacht met uw dubbele naam. De portier zei... Zijn... Billy, biete, biete. Vertrouw. geeft niks, hoor. Ik ben ook geen rijke jonker. Ik ben maar een van en geen von, Anderbeek. Dat scheelt. <laughs> Vast maar waar, hè? <laughs> Maar uw land, uw land is wel schatrijk. Dat weet u toch wel? Wow. Ja, u hebt een koningin en een keizer. <laughs> <laughs> het is droevig, hè van Anderbeek, dat zijn de majesteit gedwongen in uw land verblijft. Hoewel weer Duitse natuurlijk dankbaar zijn voor uw hoffelijke gastvrijheid. De tijden zijn wel veranderd. U bent hier voor studie misschien? In zekere zin wel, ja. Ik wil graag filmacteur worden. Ach. Bij ons in Nederland is er geen mogelijkheid tot opleiding. En Berlijn is het mekka, niet waar, op filmgebied? Niet alleen op filmgebied, Heer van Anderbeek. Hier zal een nieuwe wereld ontstaan. Wij zullen dat bereiken. Maar willen we dat ook? Berlijn is een wonderschone stad met vele herinneringen aan een groot verleden. Op de hoek van onze eigen Mieterstraße en de Friedrichstraße is een frisierzalon. Een herenkapper. Daar woont en daar werkt nog altijd de man die onze keizer in zijn onverdachte dagen die befaamde puntsnor heeft bezorgd. Ja, hij oh. heeft net zo lang gewurmd en gefrunnikt met stijgels en cosmetieken tot de snor van die oude Wilhelm als een scheepsanker omhoog stond. En die oude riep toen, es ist erreich. <lacht> ja, dat is toen de naam van die snoerbaard geworden. <lacht> es ist erreich. Dat heeft hij natuurlijk ook geroepen toen hij in Holland aankwam. Hè? We praten nog steeds over zijn majesteit, her van Anderbeek. Ik vrees dat we nu heel andere dingen hebben bereikt. En nog veel meer verloren. Gaan we hier naar rechts of gaan we rechtdoor? Rechtsaf. Ja, kijk uit! Hoe kan je nou blindelings oversteken? Kijk, ik keek naar een station. Dat is het eerste en enige gebouw dat ik ken tot dusverder. Moet je niet vergeten. Ah, wat prachtig! Je af? Nee, nee, daar, die gigantische weg. Unter den Linden, de beroemde laan, of eigenlijk is het meer een boulevard met in het midden twee rijen lindenbomen, is groter, gigantischer dan wij hem kennen van foto's. Gisteren hebben we er gewandeld op Unter den Linden. Karl, Willy en ik. Karl en Willy zijn de zoons van de hotelleigenaar. Ze maken me een beetje wegwijs in Berlijn. Het is overweldigend. Het is hier op de een of andere manier zo ruim. De mensen zijn vriendelijk en knap van uiterlijk. En de winkels zijn schitterend. Alles is hier te koop. De schitterendste juwelen en schoenen en kleren. Wat is dat? Goed handelen. zelf niet in Holland? Ja, maar... Dat is iets los? Nou, dat, dat boek daar. Alles uberlieden. Kan dat zomaar? Zo bloot? Nou, ja, dat is iets toch kansnormaal. normaal? Nou ja, in heel veel zou het, het opzienbaarder, zal ik maar zeggen. Dat boek daar zeker, de mannelijke act. Schön, hè? <laughs> ik zou wel eens willen weten wat mijn moeder zou zeggen bij die spiernaakte vent op de omslag. Happend in een druiventros. Een prachtige boekhandels. Met een veel groter aanbod dan in Hilversum natuurlijk. En in alle talen. Als Hollander moet je je wel anders instellen in deze stad. S'avonds heb ik de wandeling van s ochtends overgemaakt om de weg te repeteren. De Berlijner is werkelijk meelevend en vriendelijk. Goedenavond. Kennen wij elkaar niet? Nee. Nee, dat is onmogelijk. Ik ben hier vreemd. Ben je eenzaam misschien? Eenzaam? Zal ik met je meegaan? Nou, eh, ik ben niet eenzaam, dank u. Ik voel me werkelijk heel plezierig. Goed. Da. Ik denk dat dit een stad is waar je snel vrienden maakt. Hoewel de oudere Duitsers, zoals haar ontvang Paulsen en tante Gretel, stijf en vormelijk zijn. Vrouw Palsen is net keizerin Augusta met haar hoge ouderwetse kapsel en de reverences die ze te pas en te onpas maakt. Oh, en op de terugweg van mijn wandeling naar huis toe heb ik toch zoiets penibels meegemaakt. Hallo, Friets. Wat zei Frietje. Kom, Smeet. Wij gaan samen gezellig plezier maken. Neemt u me niet kwalijk, mevrouw, maar u moet er verkeerde voor hebben. Ik heet niet Friets. Ach, heet jij niet Friets? Nou, al Doe. Kleiner. Denkt u ook niet, Moetie, dat Her van Andenbeek uit de voorname adellijke familie stond? Ze zijn daar in Holland allemaal schatrijk bestiemd. Ach, dat weet ik niet. Ik vind Herr van Andenbeek een keurige beschaafde verschijning. Maar hij is nog wel erg jong voor deze stad. Volgens zijn pas is hij 21. Ach, bestaat niet. Der Boep is hooguit 17. Of vast niet. Hebt u gezien, tante Gretel, hoe vakkundig hij dat dikke hoertje uit de Friedrichstrasse... Carmen, hm, jullie ja. zijn wel op de hoogte. Ach, ja, maar hebt u gezien hoe vakkundig hij van Anne van zich afschudde? Dat was geoefend werk, hoor. Ik heb dat inderdaad gezien, ja. En ik wil met je wedden dat hij meende een vergissing te corrigeren. Hilversum, 29 mei 1932. Lieve Harm, op een vreemde manier is het nu erg stil in Hilversum. Er is rond jouw vertrek ook zoveel te regelen geweest dat alle dagelijkse zorgen en pijntjes op de achtergrond werden gedwongen. Bedankt voor je uitvoerige brief. Je zult die eerste weken wel veel indrukken opdoen. Hier gebeurt dus niet zoveel, behalve dan dat Venne straks staatsexamen moet doen. En met mijn gedachten bij jou in Berlijn en bij Venne's studie heb ik toch een soort van topzwaar bestaan, hoor. Ik heb natuurlijk geen idee wat je uitvoert, maar rond etenstijd denk ik... Oh, nu gaat Harm ook aan tafel. En s'avonds, nu zal Harm wel naar de schouwburg gaan. En rond de gebruikelijke bedtijd denk ik maar niets... ...want dat uur zal buiten mijn wakend oog wel verschoven zijn. Tante Dientje geniet van je brieven. Ze roept al uit: wat heerlijk voor dat jongske. Ze heeft me verteld hoe lief je voor haar was toen je haar de dood van oma Harmke mee moest delen... ...en dat je haar een kus hebt gegeven. Je staat in hoog aanzien, hoor. Op de fabriek heerst een feestelijke drukte. De proeven met onbreekbaar porselein zijn gelukt. Er mag dan overal in Europa werkeloosheid zijn. De fabriek draait op volle toeren. Zul je voorzichtig zijn in die grote stad? En denk eraan. Mensen zijn meer dan alleen een aardige glimlach. Ik schrijf je morgen uitvoeriger. Misschien zijn er tussen nu en dan wat schokkender dingen gebeurd... die vermeldenswaard zijn... De winkel van de gezusters Donders is dicht. De ene is opgenomen in het ziekenhuis. En de andere heeft in de eentje geen zin in fournituren, blijkbaar. Dag liever. Pas goed op, Pas goed op, op jezelf. Op jezelf. Groeten, Groeten van Venne en, en een dikke zoen van Mama. Van mama. Tot, Tot morgen, zal ik maar zeggen. P.S. Denk eraan, Harm, als het politiek misgaat in Duitsland, moet je onmiddellijk terugkomen. Oh, Doe! Aufzug! Dich an! richtig, Euch! Augen gerade! Aus! Das Gewehr! Über! Nou, heer Paulsen, dat was wunderschön. Ja, het afmarcheren van de wacht hier bij de Brandenburger Toren is altijd weer een evenement. Ook voor ons, Duitsen. Ik vind Linden zo prachtig. Dit is voor Hollanders nou, nou echt Berlijn, hè? Een historische plek, heer van Andenbeek. Er hebben hier in 1418 tijdens de hongerblokkade ontzettende straatgevechten plaatsgevonden. Er was een soldatenopstand. Van de dak af werd geschoten. De hele Unterdenlinde was bezaaid met brokken steen. Geen mens kwam op straat als het niet dringend nodig was. En als je het deed, dan liep je het liefde in de schemering. En dan zo dicht mogelijk langs de huizenkant. Iedere stap kon je dood zijn. Het is plezierig dat u de maaltijd samen met ons gebruikt, heer Van Andenbeek. Mm -hmm. Ja, u zit daar anders maar alleen. En voor de kelder is het natuurlijk ook makkelijker. U begrijpt, het personeel tegenwoordig. U hebt Berlijn nader verkend, hoorde ik. Ja, ik ben door een vakkundig rondgeleid, vroeger en Gretel. Vanmorgen heb ik de aflossing van de wacht gezien bij de Ballenboekertoor. Alleen al die beroemde poort, het was zo, zo feestelijk. Feestelijk? Mijn broer is zijn gesneuveld. Oh. eh, oh, uh, uh, uh, neemt u me niet kwamen? Op de Oemte den Linden. 1919. Ja, dat is alweer dertien jaar geleden. Hij had zo dapper gevochten in de wereldoorlog, mijn broer. Hij was de hele oorlog door dapper geweest. Toen het eten opraakte in de dagen van die schieterij hoorden we dat er op de hoek van de Charlottestraat ze nog eieren waren te krijgen. Misschien zelfs brood. Ik bezwoer hem om niet te gaan, maar hij ging wel. Hij was dapper. Z Avonds brachten ze hem terug. We hadden vijf uur in angst gezeten. Ze droegen hem onze binnenplaats op. Op een tafel kleed dat ze bij vier punten vasthielden. De eieren waren nog heel. En die kan men toch niet meenemen in het graf, niet? Die hebben we dus maar gekookt en opgegeten. Hebt u de Schlossbrucke gezien? Met die beelden aan de kant, Ja, prachtig. In de oude tijd reed de keizer elke morgen uit, om half negen. Dan kwam hij met de escorte in Galop de middenweg van Unter den Linde af. U zult wel gezien hebben dat het eigenlijk een ruitenpad is, mm -hmm. met grind bestrooid voor de draf. Dan reden ze de Brandenburger Poor door de tierkaarten in. En na afloop werden de begeleidende heren... ten dele van hun geleidingsplicht ontslagen. Dan kwamen zij te paard naar ons hotel... en reden zonder afstijgen door de gang naar de binnenplaats... waar mijn zuster dan wachtte met warm brood en worst en bier. Ach, dat waren zeiden. En als ze weggingen, wierpen ze we een biljet van 20 mark op tafel. Ze wachten nooit wisselgeld af, ze reden zo weer weg. Straks, na het diner, zullen we terug gaan naar Oentende Linde, van Anderbeek. Mm -hmm. Dan huren we een stoeltje... ...en dan kunnen we nog wat genieten van de frisse avondlucht. Dat doen we. Zie ja. der Willy, der Karl en ik. Vrouw Leng Gretel, u moet dat heerlijke stuk rammenas van me aannemen. Ik trakteer vanavond. U ziet er dan ook feestelijk uit, heer van André. Ja, zo voel ik me ook. Is dat kansle, dort, waar die neonverlichting wordt? <laughs> u leert het al aardig. Ja, he. En dat is Café König. Unterneem Linde is met al die lichtjes precies heel Hilversum bij het 25-jarige regeringsjubileum van onze koningin in 1923. En daarna werd het weer donker. Ja, ja. Ja, zowat wel, ja. Kijk eens daar. Wat een rare wagen. Ik heb nog nooit zo'n auto gezien. Dat is een stroomlijnmodel voor een grotere snelheid. Tja, het is net of die auto van voor en van achteren niet af is. <laughs> en is dat voor nog meer snelheid? Ja, Buiten de stad razen de auto's al met 120 kilometer. Gibt is niet zoals in Holland? Maar wat Holland, rijk is het daar. Eigen kolonie, Een regeren vorstin, Een koningin. En een eigen leger. Dat is het voornaamste. Op papier is het net of we samen thee drinken in Hilversum. Dat is geen uiting van heimwee hoor, hoewel ik jullie natuurlijk mis. Toch zou ik jullie hier niet goed kunnen plaatsen in dit zeer Duitse Berlijn. Ik doe hier iedere dag zoveel indrukken op dat ik per uur een brief nodig zou hebben om daar nauwkeurig verslag van te doen... Eergisteren moest ik me melden bij de vreemdelingenpolitie. Mevrouw Paulsen is met me meegegaan als tolk, want plat Berlijns gaat me slecht af. Voor het overige gaat de taal me aardig vlot af. Ik droom zelfs in het Duits. Ik heb bij haar om vrouw Paulsen een kamer gehuurd. Her Paulsen begreep dat logeren in een hotel wat de kosten betreft bezwaarlijk zou zijn op den duur. Ze, Ze hadden in hun, hun, hun privéwoning aan de Friedrichstrasse een, Friedrichstrasse een keurige kamer vrij. Met, met een, piano. een piano. Het, het is een, een etagewoning. Je moet eerst een gang door en dan met de lift. 80 mark in de maand, vol pension. We eten gewoon in het hotel. Ik ben helemaal vrij, want mijn kamer heeft een eigen opgang. Maar binnendoor kan ik de kamers van Willy en Karel bereiken. Dat is gezellig. Van Willy en Karel ondervind ik veel vriendschap. We hebben vriendschap getronken, Doelzagen. Een hele stap voor Duitsers. Maar we zijn in die korte tijd ook werkelijk vrienden geworden. S'avonds voeren we hele gesprekken op het balkon. We drinken dan allemaal uit dezelfde enorme pul bier. Bier met frambozesap hoor, dus ik drink van mee, al vind ik het nog steeds niet erg lekker. Ja, ja, ja, ja helemaal, helemaal. Nou, volgens mij zit er in deze beker toch meer bier dan frambozesap, hè. Ik zeg je, Duitsland sterft. Jetzt, nu krijgen we bittere dingen over ons heen. Heden, verleden en toekomst. Drink eens leeg, arm. Ja. Duitsland kapeert. Jij weet dat niet zo, hard. met je rijke porseleinfabriek. Nou, oh, kom, kom, kom. Nou, Waar of niet? Jij hebt geen werkringen, toch leef je maar een netweg weg hier in Berlijn. Maar wij, wij stikken. We stikken in de controles die het buitenland over ons uitoefent. Nee, het enige wat ons nog kan redden zijn vliegtuigen en gas. En dan over Europa. Opruimen al die oude troep. Al die macht van andere rassen. De Duitsers zijn een edel ras. En we moeten tonen wat we kunnen. Ras? Ik heb in de boekwinkel een boekje zien liggen. Duitse rassen. Met naaktfoto's van mannen. Nou, het ras kwam er toch niet edeler voor dan welk ander ras ook. Jullie doen misschien wat meer aan lichaamscultuur. Het Duitse ras is zuiver Germaans. En daar moeten we ons meer bewust van worden. Dat zaakte Hitler al. De Hitler is natuurlijk fanatisch, maar hij heeft gelijk. Het Duitse volk mag niet zo geknecht blijven. Maar wat weet jij daarvan, Harm? Maar wat weten jullie daarvan in dat overladen Holland? Jullie zijn vrij. Jullie hebben zeggenschap over eigen handelingen. Zeg Carl, hebben de Duitsers met hun oorlogen niet zelf een aantal zaken moeilijker gemaakt? Het voor zichzelf verpest, bedoel ik? Aber Duitsland blijft Duitsland. Omt die Ausländer. Dit harm kan aan de wereldpolitiek net zo so min iets doen als wij. Man kan je ja harm zijn, om trots los. harmloos. <laughs> Ein politisches Leben gibt, ist noch nie aus allen Beruhmen und allen Ständen eine solche Bewegung aus nichts geschaffen worden. Ze können uns onderdrukken. Ze können ons weinen wählen, töten, kapitulieren, werden. Wir praten viel über Politik. Heel gemoedelijk. Ik heb nu ook kennis gemaakt met de vrienden van Carl en Willy. We vormen met elkaar de zogenaamde Balkonclub. Er is een bijzonder aardige jongen bij die minder Duits denkt dan de anderen, Hans Bleiborg, een student medicijnen vierdejaars. jaar. Hij is bij een echte hartoperatie geweest. Duitsland loopt wat dat betreft toch ook voorop hoor. De heer professor Sauwerbroeg, dat is een fantastisch mens. Je weet niet wat er bij zo'n hartoperatie komt kijken. Nee, ik niet in elk geval. Het wordt bijna wiskundig berekend. Wiskundig? Er is, om maar een voorbeeld te noemen, een verschil tussen de luchtdruk buiten en binnen de borstholte. Met eigen ogen heb ik gezien dat de professor het hart van een genarcotiseerde patiënt in zijn hand hield. Het klopte en balgde. De aderen zogen het bloed weg en pompten het er weer in. Het was een goddelijke machine. Met een reparateur. Ik dacht, dat vergeet ik mijn leven lang niet meer. Wie denkt erover na wat er in zijn lichaam gebeurt als je gewoon hardloopt om de trein te halen? Duitsland laat de wereld zien hoe belangrijk een mens en het mensenleven is. Zeg Harm, heb jij een vriendin? Ja, Olivia. Een mooie naam. Nederlandse? Ja. Is Olivia dan een zuiver Nederlandse naam? Nee, dat geloof ik niet. Ik denk dat de ouders die naam in de tijd alleen maar mooi vonden of misschien is het een Joodse naam. Joods? Ach zo, ze is een Jodin. Maar je moet je ras, je familie toch zuiver houden? <laughs> Nou, mijn ras is zuiver genoeg. Trouwens, ik vrij niet met hem. N niet? Nee. Maar als je een tafel in de kamer hebt staan, dan eet je toch ook niet van de grond? Ja, je hoeft toch niet dadelijk maar... Uh... Nee, natuurlijk niet. Hoe is het eigenlijk om het kind van gescheiden ouders te zijn? Heeft je moeder je een heleboel verteld toen je naar de wereldstad Berlijn ging? Mijn moeder heeft gezegd dat ik moest oppassen. Voor wat? Voor vragers. Heb je al kennis gemaakt met de poepenjongens? Poepenjongens? Wat zijn dat? De jongens die tippelen. Homoseksuele prostituees. Op straat? <laughs> hij heeft er nog niks van gemerkt. Man, er staat hier bol van die nichten. Pas jij maar op voor de poepen, jongens. Ze zijn allemaal besmet. Als je een jongen lekker vindt, Harm, dan zijn er wel betere kansen. Ja, wat willen jullie vanavond toch? Kijk, kijk daar daar beneden, daar, daar loopt zo'n jongen. Hey, nee, hey, nee, dat moet je niet doen. Ach nee, daar heb ik meelijn mee. op toe nou. En ja, nou denkt hij dat hij succes heeft. Jij zou er ook in kunnen zijn. Met je mooie ogen en je mooie pakken, je opzichtige ringen. Als iemand dat dacht, dan zou ik dat vervelend vinden, je? Aram, als dat zo is, kom ik bij je als klant. <lacht> het zijn toch mensen, hè, jongens, waar we het over hebben? Wat wordt van ze verwacht? Ze moeten met hun handen, hun ogen, hun mond, met hun hele lijf klaarstaan voor je. Ze moeten alles doen wat jou genoegen zou kunnen verschaffen. Begrijp je? En niemand heeft meelij met ze? Alleen omdat ze voor worden betaald. Nou begin je bij te begrijpen. Nou, ze verdienen een gemakkelijk loon Ja, Het alsof de dood gewoon is. Hans zei net dat een mens een godswonder is. Aber Hermsen, dat kan toch best gaan. Ha, kom. Wat kijk je nou zielig. Laten we nog even de stad ingaan. Ja, ergens iets drinken. Ik niet jongens. Ik heb overmorgen een tentamen. Je hou het voor gezien. Weet je wat we doen? Ah, ah, ah. Niet in het hotel. Nee, nee, niet in het hotel. Harm, jongen, je leeft nu in een wereldstad. En jij moet weten wat zich hier afspeelt. En je weet verdomd weinig tot nu toe. Waar wou je heen? Die zomerlatten. Goedenavond. Wat wensen de heren? Bier bieden. Voor mij ook bieden. fusie, mijn heren. Hebt u limonade? Met een liedje graag. Oh, Arm, dan maak je toch te gek. Nou, ik wil limonade. Hier... Nou, waarom niet? Ik betaal het toch voor, Het spijt me, meneer, maar wij serveren geen limonade. Een glas wijn misschien, of liqueur? Nee, nee, nee, geen alcohol. Een kop koffie dan maar. We hebben ook geen koffie. Oh, wat dan? Wij serveren alleen maar alcoholische dranken. Nou, uh, weet u wat? Brengt u mij een glas water met ijs en berekent u me dan je neven? Ach, wat maak je hier nou druk? Dan ben je toch thuis? Nou, ik zal kijken wat ik voor u doen, kan meneer? Nee, maar... Haar een kerel, dat kan je toch niet maken? Ik zie niet in wat daar fouten is. Ja, maar... Carl, ja, geef mij een sigaret van je. Ja, hier. Dank u. Verrek, hij brengt je nog limonade ook. Bier voor meneer, alstublieft. En bier voor u, alstublieft. En dit is voor u, meneer. Ik hoop dat het naar uw zin is. Zeer goed, veel dank. Bitte zeer. Er komen wel veel bijzonder verhitte heren uit die klapdeurtjes naar. Geen wonder dat ze erachter limonade Zeg, <laughs> <laughs> Ik zou best willen dansen. Nou, ze, ze spelen toch niet voor niks. Het is een perfecte tango. Dan moet je naar die dikke oude meneer gaan. Daar. Die man met die mooie tafel. Ja, Die moet je hebben. Ja, en dan? En dan? Jij wilt dansen, dus dan dans je. Nou, bij ons in Holland vraag je toestemming aan de begeleidende heer. En je wilt met dat muziek? Dan moet je het aan je oude vragen. Simpel als dat. Nou, ik dacht dat te gebruiken hier misschien anders. Dan. Nee hoor, je gaat naar die meneer, je buigt en je zegt. Vindt u het goed dat ik met deze dame dans? En als hij toestemt, dan bied je ze na afloop allebei een drankje aan. Ja, dat doe ik dan. Het kan natuurlijk heel goed zijn dat hij nee zegt. Oh, dat zou ik kinderachtig vinden. Goedemiddag, mijn haar. Goedemiddag. Staat u mij toe dat ik deze dans aan uw dame vraag? Bitte. Maar natuurlijk, bitte. U danst heel goed, meneer. Professioneel. U bent complimenteus. Ik hou van het tango. U bent geen Duitser. Nee, ik kom uit Holland. Ach, Holland. Ik ben eenmaal daar geweest in Amsterdam. Wunderschön. Mm -hmm. Ik heb in Holland een paar variaties geleerd op de tango die men daar uiterst onwelvoegelijk vindt. Oh ja, maar ja. <laughs> dat is toch wel waarom eigenlijk. Nou, bij ons is alles wat te moeilijk is onwelvoeglijk. U woont in Berlijn? Ja, ja, hoe vindt u Berlijn? Fascinerend. Dat is het, ja. Fascinerend. Hoe dan ook. Wat bedoelt u? <laughs> Misschien bedoel ik u wel. Het orkest is werkelijk uitstekend, vindt u? Mm. Ja, heel goed. Komt u hier vaak? Ja, ja ik kom hier zelfs regelmatig. Mm -hmm. Mag ik u naar uw plaats terug ik Dank u, u bent heel galant. Die Hollenders zijn toch gans nette loeite. Bent u niet moe? Ja. Nee, dank u. Ik vond het verrukkelijk. Ja. Ik dank u zeer. Ik dank u ook, meneer. Mag ik u iets te drinken aanbieden? Nee, dank u. Nogmaals bedankt, dank, Lijn. Mijn haar. Zo, heren. Nou, dan ben ik weer. Nou, ja, je danst fantastisch. Nou, zij dans fantastisch. Ja, geen wonder. Harm, jij bent een geraffineerd ventje. <laughs> Zo? Ja, maar het kan natuurlijk ook dat jij een afschuwelijk eerste klas beschermengel hebt. Of vind je? Ja, bijna Hoe voelt u zich, Her van Andenbeek? Kunt u een beetje wennen in deze bonte wereld? Nou, ja, we help hem. Maar dat is zoals u zegt, wennen, af en toe. Mm. Hebt u al contacten gekregen met de film? De man, Fred. Is dat die negerjongen? Ja, die bokser. Oh, hij heeft veel succes. Ja, nou, die kende een paar mensen in het filmbedrijf en hij heeft ze voor me opgebeld. Ja. Uh, ik wacht hem maar even af. Hè. Ik moet er opspringen, maar een paar kansjes moeten toch ook naar mij toekomen, vindt u niet? Nou, u leert in elk geval de taal heel goed. En dat is ook wat ja, waar. Ja, zeker. En de mensen hier in Berlijn. We hebben Harm gister, gisteravond meegenomen naar de zomerlatten. Harm bestelde limonade met een rietje. En die kreeg hij ook. Rode. En later heeft Harm tango gedanst. Dat is waar voor. Een dame die daar zat. Harm. Dat is neem ik aan Her van Andenbeek. Ja, Harm is Her van Andenbeek. Godverdam nogmaal, Kan ik jullie dan niet alleen laten? Pieter, vind je toch niet zo? Her op? van Andenbeek is onze gast hier. Ja, maar... Hou je bek. Ik heb hem aan jullie toevertrouwd. Oh, rustig. He, ja, en als er iets nou, gebeurt... Ik... Een buitenlander, een nog zo jonge buitenlander... Die weet je de weg nog niet. Het was toch een... Hadmaal. Jullie, jullie zijn volwassen. Jullie zijn opgegroeid in deze pool. We hebben geprobeerd om jullie sterk te maken. We hebben jullie gewaarschuwd voor de gevaren. En als er dan een gast, een jong mens, die zich aan ons heeft toevertrouwd bij jullie laten, hem in jullie bescherming aanbevelen, dan nemen jullie hem mee naar die oudgerechte die zomerlatten. We pulsen, ja, bij dat is waar waardoor... toch. Die zomerlatten, dat is een bordeel van Anderbeek. Een bordeel van de allergevaarlijkste soort. Komt hoofdzakelijk de onderwereld. En u hebt daar gedanst. Ja, Stil! Jullie weten net zo goed als ik. We horen het althans te weten dat je, als je daar één verkeerde dans vraagt, een mes in je rug krijgt. Nou, dan heeft hij dus duidelijk niet met de verkeerde Nou, zijn jullie dan kinderen? Van Anderbeek, hebt u daar achter in de wand die klapdeur niet gezien? Ja. Nou, daar is de hoerenkast. Rode limonade, mijn god! Man moest ja hebben. Rode limonade is een aanwijzing, een symbool. Het is een soort, een soort liefdesdrank. En wie dat met een ritje opzakt, bedoelt... Dat is een teken dat men zijn mond aanbiedt voor hartstocht. Ja, er is helaas weinig te lachen, van Andenbeek. U zegt het zo U bent aan een groot gevaar ontsnapt. U hebt ook nog zo'n dans gevraagd. Voor zo'n tango. En mijn zoons waren daarbij. U hebt om de dood gevraagd, meneer van Anderbeek. Kinderen zijn jullie. Mijn god, Berlien. Min of meer voel ik me deel worden van dit typisch Berlijnse gezin. Ja, Palsen en zijn vrouw waken zo'n beetje over me, al valt er natuurlijk weinig te waken. Je hoeft niet bang te zijn hoor ma. het nachtleven van Berlijn gaat zo goed als voorbij aan me. Maar wat lijkt Hilversum ver weg en veilig? Overmorgen heb ik een afspraak met iemand van de oeva. geen hoge Piet, tenminste ik denk van niet, want het is een kennis van Manfred. Maar iedere deur op een kier is er één. Ik schrijf gauw de resultaten. Dag, mama. Veel lief. Zij maakt je geen zorgen, zo'n van arm. Twee, drie keer in de week een brief. Hij schrijft veel, maar hij schrijft zo weinig. Ach, God. Berlijn.